Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft nog eens gezegd dat het alleen met Oekraïne over vrede wil onderhandelen... als alle eisen worden ingewilligd. Die eisen betekenen in feite dat Oekraïne zich moet overgeven. Zo moet het grondgebied afstaan aan Rusland, zich ontwapenen en neutraal worden. Ook moet de pro-westerse regering het veld ruimen. President Zelensky had de Russische president Poetin uitgenodigd... voor een één op een gesprek over vrede, maar die gaat daar niet op in... Rusland boekt aan het front lichte terreinwinst tegen hoge verliezen. Verder probeert het met drone- en raketaanvallen op Oekraïnse steden de bevolking te terroriseren. De Belgische koning Filip noemt de situatie in Gaza een schande voor de mensheid. De koning sprak zich niet eerder zo fel uit over Gaza. Filip zei in een toespraak dat Europa zijn leiderschap sterker moet laten gelden. De Japanse premier Ishiba wil aanblijven als premier, dat heeft hij gezegd tegen journalisten. Japanse media melden dat zijn regeringscoalitie een flinke nederlaag heeft geleden bij de verkiezingen voor de Senaat. Volgens de premier is het belangrijk dat hij aanblijft, omdat de onderhandelingen met de VS over de importheffingen in een kritieke fase zitten. Ishiba leidt sinds oktober een minderheidskabinet. De 15e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Tim Wellens. De etappe was bijna 170 kilometer en ging van Muret naar Carcassonne. De laatste 42 kilometer fietste Wellens solo naar de finish. Wellens ploeggenoot bij de Emirates, Tadej Gajar blijft in de gele trui als leider in het algemeen klassement.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 Dan nou, had ik eens dit jaar 50-jarig bestaan Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. dankjewel. Dus dat, is, dat hebben we twee weken geleden hier op het circuit ook gevierd. Met onze eigen organisatie en raceklassen. En hadden we alle Nederlandse raceklassen historisch. Dus dat was een super groot evenement. En een uh, beetje publiek ook.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 heel erg historisch gericht. Uh, sponsort ook de hark met een aanzienlijk bedrag vanuit het bedrijf. Uh, dus ja, die is wel... die heeft daar een, een hele verzameling van dat soort uh, historische uh, uh, trucs. Als uh, verzameling gewoon als museum. Uh, ik geloof dat hij iets van 25 heb staan. Van dat merk. Want dat vond hij... Ja, dat vindt hij heel interessant. En hij maakt zijn eigen museum. Ja, dat kan ook. Hè? Gebeurt ook. Ja. <laughs> zo waren er wel meer. Ik kan me nog het Fort Museum in Hillegom her herinneren. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Maar er zijn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 Ja, dat gaat eigenlijk dan uh, via de weg van de geleidelijkheid. Ja, zeker. Ja. Ja, in het begin waren er ook uh, aantallen ja, van tien of zo...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 Ja, wij mogen heel, moeten heel stil zijn en dan hoor je de motor hier over de boulevard rijdt, die niet eens in de buurt van het circuit rijdt, die hoor je zeg maar, vanaf de zeeweg, uh, ja. hoor je hem hier naartoe. Dus dat, is, dat maakt het wel steeds moeilijker, ja. Ja, ja die FIA, dat is, dat is toch wel uh, een dingetje, heb ik wel eens de indruk. Uh, bemoeien ze zich niet, over, niet te veel te veel eigenlijk met, uh, met uh, historische autosport?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 Lauda tegen, heel, uh, nee, Lauda tegen Hunt. En de reed de originele hunt uh, formule die hij ook gewonnen had. Die heeft hier ook gereden. En die heeft zijn zoon toe gereden, want die reed ook. Ja, dat was fantastisch. Uh. Dus die reed ook gewoon nog steeds. Dus, uh. Ik heb wel eens de indruk dat het, uh, en, uh, al eerder gezegd in dit programma... het draait natuurlijk om de auto's. Maar, en, maar jij noemt dan een, een, een beroemde coureur...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 Sta je dan ook samen sterker ten opzichte van de circuitdirecties met wie je dan zeg maar uh, uh, zaken moet doen. Want het is een uh, best wel een ingewikkeld sommetje wil je uh, een, uh, een serie auto's op de baan uh, laten gaan. Hè? Dat is, ik heb dat wel eens uit laten leggen. Ik kan het niet eigenlijk moeilijk reproduceren. Maar je, je huurt die baan zo wat per minuut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 Ja, dus vroeger was het wel anders. Het ligt eraan wat je onder vroeger verstaat. Nou ja, twintig jaar geleden, of dertig jaar geleden. Ja, precies. Nou, dertig jaar geleden, zeg maar, de uh, jaren negentig dan. Uh, ja, het was, was natuurlijk een heel andere situatie. Het circuit was anders. Uh, we hadden heel veel nationale kampioenschappen. Uh, en eigenlijk niet zo heel veel internationale evenementen buiten de DTM en, uh, en de Maalse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 Maar er zit ook een hele categorie jonge mensen bij die het schitterend vinden om aan een kostsoortmotor te sleutelen. Mm. He, dat is gewoon niet zo'n auto waar je een stekker in houdt dan gaat een computer vertellen wat er allemaal mis is. Ja. Nee, dat moet je zelf doen. En dat is een techniek die vooral voor jongeren op het oomst heel interessant is. Waarom? Nou, Je kan zelf de hele in inbreng uh, toepassen. Je kan helemaal zelf bepalen hoe die motor loopt, wat die doet.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 En toen ik vier jaar oud was, zat ik daar op de vrouwbalen met mijn vader naar de moster kijken die aan het oefenen was. Dus ja, ik weet niet beter. Ja. Ja, precies, precies. Maar hoe, hoe boeit jou die techniek eigenlijk ook van van deze wagens? Ik ben nooit zo technisch geweest. Ik ben niet echt een man van de techniek en van, ik weet wel wat van de techniek, maar.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 Rijdend techniek het is, het is zo bizar waar alle power vandaan komt. Het is heel knap voor die jongens om daar tegenwoordig mee om te gaan om dat allemaal te doen. Maar het is heel iets anders.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 Nou, dat is gewoon prachtig om te zien. En je hoort het verschil tussen iedere auto. Als een auto langskomt, dan hoor je, als je, als je een beetje verstand hebt van het spel, hoor je wat voor auto het is. Ja, ja, ja. En dat is tegenwoordig natuurlijk niet meer. Nee. En en uh, dus het is dus eigenlijk. Uh,